Het FM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 hoofddoorprichting Amsterdam staat tussen Amsterdam Westpoort en de A10 3 km file. Vijf minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump stuurt het grootste vliegdekschip ter wereld, Gerald Ford, naar het Midden-Oosten. Zo wil hij de druk op Iran opvoeren om een deal te sluiten over het Iraanse atoomprogramma. De juridisch directeur van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs vertrekt vanwege haar banden met Jeffrey Epstein. Ze hield contact met Epstein toen hij al veroordeeld was. De Franse politie heeft negen mensen gearresteerd op verdenking van grootschalige ticketfraude in het Louvre. Ze rekenen woekerprijzen voor groepsrondleidingen. Het museum zou voor ruim 10 miljoen euro zijn benadeeld. En het weer, wat lichte regen, in het noorden sneeuw, later misschien wat zon. Het wordt 1 tot 7 graden, morgen vrij zonnig en 2 tot 5 graden. Dit is ZFM. Het. Alleen bij ZFM.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 And make you my woman tonight There's something in